Uh, dan levert dat heel veel stress op waar mensen ook zeg maar, agressie van kunnen ontwikkelen... en dat ook op elkaar gaan uh, ja, uitwoeden, zal ik haast maar zeggen. De Nederlandse economie groeit volgend jaar met een half procent. Dat verwacht het Centraal Planbureau in de decemberraming. Die groei is vooral te danken aan de toenemende export en stijgende investeringen. Economieredacteur Merel Stikkelorem. De cijfers komen redelijk overeen met de eerdere voorspellingen... een half jaar geleden. Het verschil zit er met name in dit jaar. Daar zijn ze iets positiever geworden. Nog maar 1 krimp in plaats van een 1,25 procent. En ook stijgt de werkloosheid, is de werkloosheid iets minder hoog dan ze eerder hadden verwacht. Het CPB verwacht dat de werkloosheid volgend jaar uitkomt op 7,5 Wel is er een stijgende koopkracht met 1 Eerder ging het CPB uit van een half procent meer koopkracht. Er komt een proef met een DNA bloedtest voor zwangere vrouwen, waarmee het syndroom van Down kan worden opgespoord. Meeste schippers van Volksgezondheid volgt daarmee een advies van de Gezondheidsraad. De zogeheten NIP-test kan uit het bloed van de vrouw informatie halen over het DNA van de foetus en zo kan worden vastgesteld of er afwijkingen aan de chromosomen zijn. Voorzitter van Gol van de Gezondheidsraad. Wij zijn onder de indruk van de potentie van die nieuwe test... die kan namelijk het aantal uh, vruchtwaterpuncties en vlokkentesten... belangrijk doen afnemen. En dat zijn vervelende onderzoeken om te ondergaan. We hebben soms vervelende bijwerkingen en soms uh, dramatische bijwerkingen... in de zin van miskramen. Niet alle zwangere vrouwen komen in aanmerking voor deelname aan de proef... alleen vrouwen bij wie een verhoogd risico op een afwijking is vastgesteld. Selfie is gekozen tot woord van het jaar. Dat heeft woordenboekenmaker Vandalen bekendgemaakt. 22.000 mensen brachten hun stem uit... in de jaarlijkse internetverkiezing van Vandalen. Een selfie is een foto die iemand van zichzelf heeft gemaakt... vaak met een smartphone. Vorige maand werd selfie ook door de makers... van het Engelse Oxford-woordenboek... tot woord van het jaar gekozen. En ook het Genootschap Onze Taal... kiest jaarlijks een woord van het jaar. Deze keer was dat participatiesamenleving. Dan is weer nog bewolking en vooral in het noordwesten wat regen. In het zuidoosten misschien wat zon en het wordt ongeveer 8 graden. Ook de komende dagen blijft het zacht en wisselvallig. Jolande van der Velde met de verkeersinformatie. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Er staat nog zo'n 75 kilometer file. Bij Utrecht is de spits zo goed als voorbij... maar richting Amsterdam en Rotterdam nog lange files. Onder meer op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Langzaam rijden tussen Blaakem en Muiden over 12 kilometer. En op de A6 Lelystad richting Muiden... tussen knopend Almere en Muidenberg 13. Op de A9 ook maar Amstelveen bij Bad Hoefdorp 5. Op de A13 Den Rotterdam. Bij de Alfred berken 7 kilometer. De naastleef van een ongeluk... Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Zevenbergshoek 3 kilometer. En verderop tussen hendrik Kilo ambacht en de Van Brinnen-Noordbrug 8 kilometer. Na een aanreding is daar de linkerrijschok dicht. Na een aanrijding rijden er geen treinen tussen Weespen en Amsterdam-Muiderpoort. De vertraging is daar meer dan een uur. Jolanda, enig zicht op wanneer dit uh, allemaal voorbij is? Nou, ik hoop met een half uur uh, minder dan de helft te hebben. Goed, spreken we je zometeen weer. Dankjewel voor nu. Jo. Zometeen, dames en heren, de ontkerkeling maakt van de Belgische trappist een bedreigde diersoort. Biersoort, moet ik zeggen. U hoort het zo, met de Cairo.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 Sven Kokkelman. Zit het kabinet na middernacht nog in het zadel? Spanning in Den Haag kortom om het woonakkoord. Ontkerkelijking bedreigt de productie van het Belgische trappistenbier. Verslaving ontstaat als een gewoonte uh, automatisme wordt. Dus het is geen kwestie meer van willen, maar een kwestie van moeten. En het ochtendhumeur van Mart smeet. het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Het is erop of eronder voor het kabinet vanavond. Er wordt zelfs al gesproken over de nacht van Duivenstein. Het zou zomaar kunnen dat de PvdA-senator, Adrie Duivenstein... een bom onder het kabinet legt door tegen het woonakkoord te stemmen. Nou, u hoort daar de hele ochtend al van alles over. Er wordt ook druk overlegd nu op allerlei niveaus in de Eerste Kamer. En in Den Haag is Kees Boonman, die is politiek commentator van Eén vandaag en uh, presentator van Troskamer Kamerbreed. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen, Sven. Iets gehoord al uit die Eerste Kamer? Nou, ik kom er net uh, vandaan rennen... zodat uh, wellicht nog enige hij gehoord kan worden. Want... Uh ja, de opwinding is vroeg uh, begonnen. Er was al uh, wat journalistieke drukte. En die Kamerleden die vinden het toch ook wel leuk in de Eerste Kamer... dat er zo'n paar keer per jaar opwinding is daar over hun. En vooral omdat niemand weet hoe het afloopt. Nee, dan wordt dan gezegd dat er moet uitgebreid gedebatteerd worden. Nou, we hebben twee eerdere nachten gehad. Die van Wiegel en die van uh, Ed van Tijn. Um, is het in de, ligt het in de lijn der verwachting? De, de karakterschets van uh, Duiverstein een beetje kennende. Uh, dat hij tot het laatste moment twijfelt, het spannend houdt... en dan uiteindelijk toch nog tegenstemt? Ja, je moet er wel even, daar even een analyse op loslaten. Kijk, als je normaal nadenkt, euh, dan kan en mag dit eigenlijk... geen probleem zijn voor het kabinet. Met andere woorden, dat we vannacht opeens een crisis hebben. Maar ja, eh, normaal en politiek, dat loopt niet altijd eh, gelijk. Het heeft hier te maken met gezichtsverlies. Het heeft te maken met leiderschap. En het heeft te maken met buigzaamheid. En als ik dat laatste er even bij pak... stel je voor, minister Blok en Adrie Duivenstein, op jouw verjaardag. Nou, um, dan blijven er niet nou, veel mensen over... Case. want de sfeer <laughs> is dan niet echt ideaal. Het zijn twee mensen, Blok zegt het eigenlijk al, he, de naam... Uh, dat zijn twee mensen die niet buigzaam zijn en vrij principieel. En de VVD, dat moet ik er ook bij zeggen... die heeft zo langzaam een beetje genoeg van dat gezeur... van de Partij van de Arbeid. En die zeggen, nou, we hebben ook heel veel ingeleverd... op die woningsector met name. We hebben de hypotheekrenteaftrek als heilige koe uh, ingeleverd. He, daar hadden we altijd aan de kiezer beloofd... dat we daar niets aan zouden doen... Nou, Partij van de Arbeid heeft uh, wat op die woningcorporaties moeten toeleggen. 1,7 miljard wordt daar vandaan weggehaald. En ja, Adrie Duivenstein die zegt, dat is gewoon niet goed. Dat is een visieloze gedachte. Die vindt sowieso dat hene woningakkoord een visieloze gedachte. Die vindt ook minister Blok visieloos. Ja, die uh, vindt het hele kabinet visieloos. En die vindt het kabinet visieloos. En wat eigenlijk mee te maken heeft... en dat is het grote politieke spel op de wagen, cliché. Het grote politieke spel op de wagen. Dat is dat Adrie Duivenstein weet. Dat als hij nog iets voor elkaar wil krijgen... dan moet hij tot het laatste aan toe... Uh, het touw heel strak aantrekken met Blok. Is er, even kijkend naar de inhoud, een oplossing te bedenken? Ja, er is een oplossing. Uh, dat is namelijk, uh, en dat heeft ook al in de kranten gestaan... dus zo nieuw is dat zo langzamerhand niet. Dat is natuurlijk bewust ook uitgelekt. Kijk, die woningcorporaties die zijn aan principe tegen dit voorstel... want het is eigenlijk gewoon een belastingheffing. Wat is het punt? Wat gaat de huren daarvan merken? He, van die 1,7 miljard, maar laat ik het bedrag maar even weglaten. De huren uh, die gaan daardoor omhoog. Er wordt fors bezuinigd bij die corporaties. Nou, dat kan misschien wel wat af. Zeker in de salarissfeer voor de hoogstbetaalde daar. Maar dan moet er ook nog gewoon uh, fors gesneden worden. Omdat ze het gewoon niet redden, dat hele bedrag te halen. Nou, de oplossing zit in het feit dat je het tijdelijk doet, die maatregel. Dus gedurende deze kabinetsperiode. Daar zou je de partijen in ieder geval uh, voor bij elkaar kunnen houden. En het tweede is dat je misschien nog een, een of andere toezegging doet... aan de Kamer, aan Adrie Duiverstein... om dan toch de geloofwaardigheid en van het kabinet... en ook van Duiverstein en de Partij van de arbeid achterban. want let wel, dit is echt uh, bij de achterban... Een heel gevoelig punt, die woningsector. Nou ja, en dan zou het moeten kunnen. Een oplossing is in het verschiet, maar je moet het wel willen. En daar is leiderschap voor nodig. En de vraag is wie dat leiderschap gaat tonen. En dan vraag je natuurlijk... dat zou dan op het moment supreme de premier moeten doen. Ja, en is hij al gesignaleerd in binnen de muren van de Eerste Kamer? Hij kan binnen doorlopen, dus dat hoeft niks te zeggen... als hij niet buit buiten ja, is gekomen? Nee, in alle eerlijkheid, hij hoeft niet langs mij om zijn pasje te laten zien. Dus ik kan dat niet naar waarheid zeggen. Maar natuurlijk is hij daar in de buurt. Kijk, er is natuurlijk in het verleden, in die Eerste Kamer... een. Een, een dramatisch debat geweest over de pensioenpremieontwikkeling van twee staatssecretarissen. die daar uh, zeg maar de arena in gingen zonder gedekt te zijn door de premier. en die hebben daar bakzeil moeten halen. Ja, Wekers. Wekers en uh, Kleinsma. Nou ja, dat, is, dat heeft hun carrière definitief uh, beschadigd. maar daar heeft Rutte veel te laat ingegrepen. En nu weet ik wel dat er op de achtergrond wel degelijk uh, uh, op hoog niveau gepoogd wordt. die uh, oplossing te proberen te realiseren. Maar let wel, Blok is nogmaals, ik wijs op de naam... niet iemand die zegt, ja, maar natuurlijk, dan gaan we het toch anders doen. En hoe uh, verleidelijk is het voor een senator... om de geschiedenisboeken in te gaan met ook zijn eigen nacht... Nou, zeer verleidelijk, want niet voor niks refereren wij aan Van Tijn en niet voor niks refereren wij aan Hans Wiegel. Ik weet bijna zeker dat hij op zijn bureau een foto van dat moment uh, daar heeft staan. Uh, je wordt echt vastgelegd uh, in de geschiedenis... ook als iemand die uh, ergens tegen was en bij zijn principe is gebleven. En dat was bij uh, Wiegel heel duidelijk zo. Ja. Even los van het uh, theatrale effect en uh, nou, Hij uh, de was echt tegen dat correctieve Precies, referendum. Dat dat was een principieel punt. Ja. En, uh, dus als Duivestein ook principieel blijft... stemt hij dus gewoon tegen vanavond. Ja, en Duivestein is politiek geen watje. En dan bedoel ik vooral ideologisch geen watje. Uh, hij heeft niet uh, al die jaren in de Partij van de Arbeid gezeten. En als wethouder in Den Haag. En als wethouder in Almere. En ook heel veel geslikt uh, ideologische verschuivingen in die partij... om nu zomaar uh, bij te buigen. Hij gaat echt tot het laatste moment... juist om uh, te, um te proberen zover... Uh, om in de geschiedenisboeken te komen... als iemand die echt iets tot stand heeft gebracht in die woningssector. En uh, ja, ja, dat is, uh, dat is uh, toch iets waarbij dan de afloop... gisteren dacht ik er misschien iets anders over... maar de opwinding loopt wel op uh, de afloop toch iets onzekers. Heeft. Maar als ik eerlijk ben, het zou natuurlijk bezopen zijn... dat uh, op dit punt, uh, na al die dozen vol met akkoorden die er zijn gesloten... dat kabinet opeens in de panari komt... of zelfs dat er een crisis komt. Nou ja, binnen de uh, geleden van de VVD hoorde ik... Uh, als uh, Duivenstein tegenstemt, stek, trekken wij de stekker eruit. Ja, die stemming is er wel, ja. Dus, maar dat moet je ook zien in het kader van de duimschroeven aandraaien. Uh, dat ja. doet Duivenstein omgekeerd, waardoor de VVD gaat zeggen... ja, als jij zover gaat, dan uh, stappen wij eruit. Dus ja, dat is over en weer uh, hard, uh, heel hard spel. En er spelen ja. er in Den Haag natuurlijk nog een paar akkefietjes... dus dat speelt allemaal mee. Ja, fijn in ieder geval voor Anouska van Miltenburg... dat de voorzitter van de Tweede Kamer... dat de aandacht vandaag even aan de overkant ligt. Ja, dat denkt ze... Uh, maar ik denk niet, als je de commentaren in de kranten leest, uh, dat zij uh, een hele prettige start van de dag heeft. Nee, dus acht ze... fractievoorzitters, jullie hadden er een, een trotskamerbreed ook over afgelopen zaterdag. Acht, acht uh, fractievoorzitters hadden anonieme kritiek in de Volkskrant. We weten inmiddels dat Geert Wilders en Bram van Ooyek twee van de bronnen waren. Ja, nou, er zijn er nog zes over. Ja, dat heet uh, natuurlijk toch uh, laf. En ik denk dat uh, Van Miltenburg vandaag, ik heb het net nog even gecheckt, uh, maar er is nog niks over bekend, die fractievoorzitters even in naar de kamer roept van, nou jongens, zeg het maar. Ja. Uh, wat vinden jullie van mij? Open kaart. Ja. En dan zal ze, denk ik, ja, hoe zeg je dat? Knopen of vingers stellen en een afweging maken. Ook daarvan verwacht ik niet dat ze opeens opstapt. Maar ook dat... Is Alles onzeker. hangt met elkaar samen, Kees. Ja, en dat zijn allemaal uitruilen. Dat uh, ook gezegd kan worden... Uh, als de Partij van de Arbeid van Miltenburg steunt... dan zegt de VVD weer nou, dan buigen wij daar een beetje bij. Voor normale mensen niet te begrijpen dat soort uitruilen. Maar vlak voor kerst is iedereen toch wel behoorlijk rouwgezind... om de boel bij elkaar te houden. Goed, veel koffie, want het wordt laat. Kees, dankjewel vanuit Den Haag. De eerste keer de cocaïne proberen.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 Ik las een buitengemeen lezenswaardig artikel in de Volkskrant. Het ging over kalkoenen, of eigenlijk over het feit dat er nauwelijks nog kalkoenen in ons land zijn. Niet dat ze geheel zijn uitgestorven, maar wel omdat wij, mensen van bloed die beesten blijkbaar niet meer willen eten. De vogelpest van 2003 heeft de kalkoen uit ons beeld en van onze schappen gehaald. Toen moest er waarschijnlijk heel wat van die beesten afgemaakt worden en de kalkoen heeft dat nooit meer kunnen goedmaken. Van de 112 kalkoenbedrijven in ons land, van toen zijn er nog 50 over. De laatste officiële kalkoenslachterij in ons land sloot zijn deuren in 2006... En het bedrijf droeg de naam Plukom. Nog een weetje, wij aten ruim een decennium geleden nog ruim 2 kilo kalkoen per jaar per mens. Nu bijna niks meer. De Duitser eet tenminste nog de buik rond aan dat beest 6 kilo gemiddeld per jaar... Wij mesten onze kalkoenenvet voor onze Oosterburen. En die moeten die beesten dan zelf ook nog maar de nek omdraaien. Ik leer ook dat de Britse Kelly Bronze een hele smakelijke kalkoen is. Zeer de moeite waard om met Kerst in de braadsleden te leggen. En nu kom ik bij mijn punt. Het herinnert me aan mijn moeder en dus aan vroeger. Wij aten vaak een prachtig gestufte, lichtbruin aangebakken. met jus overgrote kalkoen met Kerst. Dat was een tractatie en een ceremonie. Een week van tevoren werd dat beest al besteld bij de poelier. Bestaan die eigenlijk nog poeliers? Anyhow, ik weet nog hoe mijn moeder in de weer was met het gehakt en de uitjes en de kastanjevulling. Hoe de prijzelberen op temperatuur moesten zijn. Hoe ze om de zoveel tijd romige jus over het vlees goot En hoe dan bijna triomfantelijk op de avond van de eerste kerstdag de grote schaal binnengedragen werd... Het vlees moest niet te blank en ook niet te roze zijn. De geur was heerlijk en mijn vader sneed het vlees zoals hij dat altijd gedaan had. Daar hoeven we dus nooit naar te vragen. Kalkoen dus, een merkwaardige schepping van het opperwezen met zo'n gekke opblaaszak onder de snavel en dat gekke opgewonden geluid van hem en heerlijk, zoals alleen mijn moeder dat kon klaarmaken. En vooral om de zoveel minuten een lepel of wat jus... over dat grote beest in de braadsleden. Zulke zaken vergeet je nooit meer. Dus, de kreet, geef ons de kalkoen terug. Mart morgen het ochtendtumeur van Koos Postema. Happy William Farrell. happy Vier minuten over half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Er zijn steeds minder monniken in België. En dat heeft gevolgen voor het trappistenbier. Want zonder monniken kan dat bier namelijk niet meer worden gebrouwen. Broeder Isaac van de Nederlandse bierbrouwerij de Koningshoeve La trap. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw Belgische collega's klagen steen en been. De bron droogt op. Gaat het bij ons ook zo slecht? Nou, in deze abdij op zich niet. Wij mogen ons verheugen in uh, een uh, aantal roepingen. Uh, zijn er zijn dus verschillende mensen ingetreden dit jaar. En uh, begin volgend jaar zullen er ook nog twee komen. Juist, met andere woorden. U hebt uh, geen, uh, problemen geen problemen met de productie. Wij hebben geen probleem met de productie. U weet, La Trappe, uh, kent het authentic Trappist label en het wordt alleen uh, toegekend als de monniken ook echt betrokken zijn bij de productie. Nou, een van de monniken, degene waar je mee spreekt, is mededirecteur van de brouwerij. Ja. En uh, het moet binnen de kloostermuren gebrouwen worden, monniken moeten erbij betrokken worden en een deel van de inkomsten bestemd voor sociale doeleinden. En uh, ja. dat zijn de criteria waarop het bier. Uh, Waarom is het zo nou, belangrijk dat de monnik met zijn vingers aan het hop zit, of aan andere ingrediënten van het bier, om het trappiste bier te mogen noemen? Omdat uh, ja, dat, dat, er de, de bestaat dus een internationale vereniging trappist. En die heeft als criteria voorzet daar waar er, daarmee onderscheiden zich ook afdijbieren. Doordat de monniken er dus echt zelf bij betrokken zijn. En zelfs dus vanuit de hele oude receptuur garanderen dat die, zoals we begonnen zijn, voortgezet worden. Juist. Over die recepten wordt trouwens altijd heel geheimzinnig gedaan. Geldt dat ook voor ja. dat recept van La Trappe? Ja, die ligt in de kluis, in het klooster. Juist. Maar u kent het wel? Ik ken het wel. Wat zit erin dan? Nou, er zit gewoon wel natuurlijk op en, uh, en uh, gist en suiker. Ja, maar, en, maar dat geldt in het uh, water. Uh, Onder water <laughs> komt van een bepaalde uh, diepte, dus dat het heel zuiver is. Maar de, de juiste verhoudingen ken ik niet uit mijn hoogte, hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Juist. Wordt het nog met de hand gemaakt eigenlijk? Of is het, gaat het allemaal volautomatisch automatisch uh, Het brouwen zelf, dat gebeurt natuurlijk in grote brouwketels en een deel is, is geautomatiseerd. Maar er werken op onze brouwerij toch 45 mensen die dat hele proces sturen... en een deel van het inpakken wordt nog handmatig gedaan. Juist. Allemaal door monniken. Uh, deels door monniken en deels door mensen van de sociale werkvoorziening. Want wij hebben wat dat betreft zijn we ook een werkplaats voor de zwakkeren in de samenleving die, uh, die elders geen werk kunnen krijgen. Is het nou zo dat uh, u als mededirecteur van die La Trappe brouwerij uh, meteen ook met aangezogen over de grens kijkt... dat als het daar opdroogt dat u denkt, hé, hey, dan gaan we het zaakje daar overnemen? Nee, dat gaan we niet doen. Uh, kijk, monniken die doen soms dingen die uh, ook altijd niet even uh, economisch verantwoord zijn. Dus we zijn absoluut niet uit naar, uh, om elkaar te concurreren. Daarom zitten we ook samen in, in die vereniging. Uh, u weet dat er net in Sundert een uh, nieuwe trappistenbrouwerij is gestart. Ja. En, uh, en ik ben zelf uh, vorige maand naar uh, de Verenigde Staten geweest... daar is een nieuwe trappistenbrouwer gestart. Ja. We willen dus wel kijken of dat ze het uh, volgens de criteria die we hebben gesteld... Of dat ze daaraan beantwoorden. Want anders mag het geen trappist heten. Ja, anders Goed. Mag het geen heten. Nee. Het beste moment om een biertje te proeven heb ik ooit van de directie van een grote bierbrouwer. U zeer bekend trouwens, als u van dat trappent uh, begrepen is. 11 uur, hè? Ja, ja, ja. ja. Dan, dan zeg ik... Uh, dan is maar nog niet bedorven. Ik zeg proost tegen u. Hartelijk dank voor, ja. u, voor uw commentaar. Broeder oh. Isaac was dat ja. van de Nederlandse bierbrouwerij... De Koningshoeven La Trap. Goed, half elf geweest, dames en heren. Einde van deze uitzending. Snel door naar lijn 1. Jeroen of Naida, met wie heb ik het genoegen? Goedemorgen. Met uh, Jeroen Sven. Dag Jeroen. In, uh, proost, dat vind ik ook zo... <lacht> <lacht> Sven. Proost, dat is een, een mooi tijdloos woord. Uh, anders dan... Uh... Een paar jaar geleden. bokito proef was het woord van het jaar 2007. <laughs> Swaffelen was het woord van het jaar van 2008. En selfie is natuurlijk nu sinds vandaag het woord van 2013. We staan op de Waalkade bij Varik. Zo mooi hebben we nog nooit gestaan met de bus. Want... Hier woont de hoofdredacteur van Dalen, van de dikke Van Dalen, Ton den Boon. Met hem onder andere zometeen een half uur over taal. Vlak voor Dit dat is Frits Radio Pits een eigen programma op Radio 1 over gaat beginnen. Juist. Nou, we zaten er allemaal een beetje door elkaar heen. Maar hier komt Jan van der Putten met het NOS Journaal, Jeroen. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba is vannacht opnieuw geweld uitgebroken... ondanks het instellen van een avondklok. Bij een militair hoofdkwartier werd zwaar geschud ingezet... maar over slachtoffers zijn in de Zuid-Soedanese stad is nog onduidelijk. Japan verhoogt zijn defensieuitgaven de komende vijf jaar met vijf procent. De verhoging moet worden gezien in het licht van de hogere militaire uitgaven van China. En bovendien wil Japan een grotere rol spelen in de internationale diplomatie... en in veiligheidsvraagstukken. Iedere zes minuten krijgt de politie een melding van huiselijk geweld. Vorig jaar ging het in totaal om 95.000 meldingen. En daarbij was vooral sprake van geweld gericht op de partner of de ex-partner. Volgens de politie wordt maar 20% van de gevallen bij de politie gemeld. En de Nederlandse economie groeit volgend jaar met een half procent... verwacht het Centraal Planbureau. Het CPB verwacht dat de werkloosheid volgend jaar oploopt... en uitkomt op 7,5%. En dat zijn de hoofdpunten. Jolanda, je had ons een half uur geleden nog maar maximaal 35 kilometer file beloofd. En ik doe reuze mijn best nog 23 kilometers van. Daarvan noem ik nog de A13, Rotterdam richting Den Haag, bij Delft 5 kilometer. Een aanreding met vier auto's, bij Delft zijn er drie rijschokken dicht, er blijft er eentje open. Ook een aanreding op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Randweg Dordrecht 2 kilometer, daar zijn twee rijstroken dicht. En iets verderop de ambacht en de Van Binnen Noordbrug nog 6 kilometer. Dankjewel Jolanda. Selfie en andere modewoorden nu in lijn 1. Hier is Jeroen Wiel. Dit is Radio 1, NTR Lijn 1. Hier is Jeroen Dilaart. Goedemorgen. Twerken werd genoemd en fabben en gameboy rug, catbirding, she-shapen, shy-shapen. Scheefwerken, wraakporno, christenhipster, knikkebolziekte, boekface, voedselsjoemel, kopschopper, kweekburger, coma-kijken, koningslied, sledvrees, sociaal bezitas en het wet Boon toch. Selfie. Dat vind ik een Engels woord. Dat is het ook. Het is een Engels leenwoord... dat ook in het Nederlands wordt gebruikt sinds een jaar. Het is dit jaar ingeburgerd geraakt. Het is in het Engels overigens ook het woord van het jaar geworden. En het verwijst naar een fotografisch zelfportret... dat je bijvoorbeeld met je smartphone maakt. Uh, ook zo'n Engels woord trouwens, smartphone. Uh, uh, dat je met je smartphone maakt... en vervolgens op een sociale, uh, sociale netwerksite uh, zet. Heel beroemd was bij uh, de uitroep... van selfie tot woord van het jaar... meteen natuurlijk die foto van uh, Obama met de Deense premier samen vereend in een vrolijk selfie. Want dat hoort er wel een beetje bij, hè? Klopt, ja, je hoeft niet uh, uh, alleen maar een selfie van jezelf te maken... maar je kunt het ook met je BFF's maken, je best friends forever... of met je bestie, zoals dat ook wel in het Engels heet. Dat zijn ook woorden, ook leenwoorden... die al een beetje in het Nederlands beginnen door te dringen. Um, dus een, je hebt een solo-selfie en ook duo-selfies... en misschien zelfs wel al meer selfies... There's no word Dutch bij. In dit geval niet. Maar het kan, uh, het zou heel goed kunnen dat dit woord toch wel weer voor Nederlands. Want ik hoor bijvoorbeeld mijn kinderen alweer zeggen dat ze een zelfje maken in ja. plaats van een selfie. Dus die vernederlandzing zit er wel weer aan te komen. En dat zie je vaak met nieuwe woorden die te maken hebben met nieuwe technologieën. Dus Zo'n technologie komt uit het Engelse taalgebied. En dat Engelse woord komt dan dus mee met, uh, met, dat, met, dat, met, met dat fenomeen. En dan na één of twee jaar dan komt de concurrentie van echte Nederlandse woorden. Uh, je hebt dat gezien met flashgeheugen. Een tijdje geleden. Flash memory. Dat wordt een flashgeheugen. En vervolgens flitsgeheugen. Uh, uh, een computerterm. En dat zul je met selfie denk ik ook wel zien. Uh, maar zo is googlen natuurlijk ook eigenlijk in het algemeen taalgebruik doorgedrongen. En ook allerlei varianten. Dr. Google voor mensen die hun eigen ziekte eventjes nak nakijken. Opgegoogeld. Um, ik ben benieuwd wat de luisteraars eigenlijk vinden van selfie. En of ze zelf ook nog een, eigenlijk een favoriet woord hadden. Wat het niet is geworden. Je kunt erover mee. Praten op 0800 1121 11 en u kunt heel veel van uw favoriete woorden twitteren naar #lijn1. hashtag lijn 1. Hashtag heb je? Hekje lijn 1. Doe dat maar. En mailen naar lijn 1 apenstaatje mthek.nl. Hoe moet ik beginnen met een shit? Kijk like dat soort. man je weet niet wat gebeurt. Wat gebeurt? Wat gebeurt? See the front, why you got me drop the crown, of the crown top The grong the, the, the, the crown you me-m see McCrown Why you baby, what is meow, what is now What is meow? Uit de jeugd komen de mooiste termen, ook uh, van de jeugd van tegenwoordig. Wat is gebeurd? een tijd geleden zeg. Maar blijft lekker hangen. Aan de telefoon hebben we vanuit Amsterdam absurdist, schrijver, programmamaker. Die een boek vol met neologisme, echte nieuwe onzinwoorden heeft geschreven. Ronald Snijders, uh, jij maakte bijvoorbeeld, uh, ik heb het even opgezocht. Het woord bindmiep, toch? Bindmiep, ja. Uh, ik heb dat samen geschreven met Fedor van Eldijk. Vind ik altijd wel goed om te noemen, want we maken echt de, de helft. Uh, hebben we het allebei, allebei gemaakt, zeg maar. En de alfabetweter. Alfa voor... alfa zo heet het boek. De alfabetweter, ja. Ik, ik ja, zag ja. het gisteren en, nog in uh, stapels liggen bij de polaren. Nee. daar kun je dus ook bindmiep opzoeken. Bindmiep. Uh, daar kun je bin niet meer opzoeken. Ik moet even kijken, want ik, ik weet ze niet allemaal over mijn hoofd. Natuurlijk. Het zijn natuurlijk allemaal nieuwe woorden. Uh, bin niet, het meisje dat de groep bij elkaar houdt, ondanks de dingen die Arnoud heeft gezegd. Nou, dat geldt <lacht> geld niet voor de Kamervoorzitter van de Tweede Kamer, hebben we de indruk. Uh, blasfemi Ach. Blasfeminist. Blasfeminist. Nee, ja, je, je zegt wel of het een plasfeminist is, maar het is blasfeminist. Ja, ja, ja. ja. Met een B. Ja, nee, is, ja, pla, uh, het is geen plasfeminist. Plas nee, de dat B van een plasfeminist. We uh, de plasfeminist de is iemand die gelooft dat God een vrouw is. en daarom haar vervloekt. En, en, en, en wat is boekhouding? Wat is een boekhouding? Een boekhouding is uh, uit mijn hoofd uh, met je rug naar iemand. Uh, oh, dat hier. Met je rug naar iemand toestaan. Ja. Nou, dat is een boekhouding. Ja, net zoals, je kunt ook uh, zeg maar, bestaande woorden nieuwe betekenissen geven. Zo heb je bijvoorbeeld ook tafelmanieren. Dat is iemand die zich gedraagt als een tafel. <lacht> dus dat heeft uh, tafelmanieren. Dat, uh, dat, uh, dat zou je zo toch kunnen. Nog eentje, van, eentje bij de B vandaan dan maar. Een boerka-scherm. Wat is een boerka-scherm nou? Uh, een boerka-scherm is een gordijn om te voorkomen dat vreemde mannen de boerka van anderlands vrouw kunnen zien. Tja. Even handen even een boerka schermpje ervoor, dat je die boerka niet. Uh, ja, dat gaat misschien wat ver. Maar Ge ja, we, we proberen eigenlijk woorden te verzinnen voordat de werkelijkheid er is. Uh, het, is uh, het, het, lijkt me, het lijkt me een enorm plezier om uh, dat zo met z'n tweeën uh, te doen. De alfabetweter ja. nogmaals. Uh, hebben jullie daarbij ook wel eens een selfie gemaakt van jullie van jullie tweeën? Uh, van ons twee, is ik even te denken. Ja, dat hebben we... <laughs> ja, dat moet vallen wel. Ja, ik vind het dus een verschrikkelijk woord, selfie. Ik, um, het, het, ik, vind het, ik vind het helemaal geen mooi woord. Je bent selfie, je bent selfies. Ik vind het, ik vind het een... Het is ook... Is het nou de selfie of het selfie? Wat is het eigenlijk? Het is eigenlijk geen Nederlands woord. Oh, ik vind zelfje wat je net zei, vind ik eigenlijk veel leuker. Een selfie, een zelfje. Een zelfje, weet ik ook. Wat zou, um, wat zou het woord van het jaar voor jou zijn geweest, Roland Snijders? Um, ja, dat is dan toch. konijn. Maar daar heb ik nog niet eens een betekenis voor. Maar die betekent nu toch bij jou. konijn. Dat zou in theorie een, een heel goed woord zijn voor 2013. Nou, dat zou misschien een politicus kunnen zijn. die al te onvoorzichtig is omgegaan met alcohol en verkeer. Dat kunnen ze gewoon. Kijk. We, Goh, zo, dat gaat even goed. We, ja. we bedenken het waar we bij zitten. Uh, Roland, ja. blijf hangen. We krijgen zometeen ja. ook uh, taalvirtuoos en tekenmogol Hans Glok erbij. Maar even weer terug <laughs> naar Ton den Boon. Um, ja, ik noemde net ook al wat woorden die, die het niet hebben gehaald. Um, selfie is er eentje dus die, het, die, het, die het kan redden. Ja, dat denk ik wel. Het is namelijk een woord voor een verschijnsel waar we nog geen woord voor hadden. En uh, zoals ik al zei, van, dan komt zo'n nieuwe technologie of een nieuw fenomeen in het Nederlands. En daar heb je een woord voor nodig. En dat is in dit geval dus even het Engelse woord selfie geworden. En ik denk dat dit woord wel zal beklijven. Maar ik denk ook dat het uh, concurrentie gaat krijgen. Simpelweg omdat het een zo'n populair fenomeen is. Het zou natuurlijk wel weer kunnen verdwijnen op het moment dat uh, de sociale media niet meer zo'n rol spelen. Maar dat zie ik de komende tijd nog niet gebeuren. Ja, de sociale media die hebben natuurlijk ook hun eigen eigen dynamiek en hun eigen en het verspreiden van een dergelijk woord. Uh, maar nou toch maar het gewoon puur hebben over uh, de menselijke betekenis. Uh, in, afgezet tegen die term participatiesamenleving. Maar mm -hmm. er zit toch een hele leuke spanning tussen die twee. Die selfie is ja, een, een puur, soms geestig, soms heel ernstig vertoon van ijdelheid. Klopt. En die participatiesamenleving is een soort gerecyclede kreet... die al lange bestand... Yeah. Voor ja, wat ook wel eens, ook hier in lijn 1 is uitgele uitgelegd als uh, de zoek het zelf maar lekker uit uh, maatschappij met z'n allen. Ja, ik denk niet dat het in die betekenis uh, gebruikt is in de troonrede. Maar het, het, het zou daar inderdaad op neer kunnen komen. Um, maar er zit inderdaad een, een leuke spanning. Een selfie is iets wat je overigens wel deelt met anderen. Hè, door het te plaatsen op Instagram. Of op Facebook. Um, en die participatiesamenleving, dan moet je eigenlijk ook delen. Hè, dus dan moet je, uh, tenminste dat, dat is de achterliggende gedachte. Het komt er dan misschien wel op neer dat dat, he, dat delen dat je uiteindelijk allemaal deelneemt aan de samenleving. En dat de overheid dus niet meer zo goed voor ons gaat zorgen. Dat is denk ik de boodschap van dit woord. Dat is nou een hele mooie zorgvuldig geformuleerde uitleg van het woord. Waar wij in lijn 1 toch ook wel hele andere krasse observaties over die betiteling hebben langs horen komen. Inderdaad van uh, een beetje opgelegd door de oh. overheid. Zoek het zelf maar uit. Ja. Zo'n woord kortom heeft een... Je kan hele verschillende ladingen aannemen, net zoals, net zoals Selfie, uh, over participeren gesproken. Het wordt ook ongelooflijk en heel veel gedeeld. Ja. Dus het is een heel gezelschapsspel van ijdelheden. Nou ja, dat denk ik wel. Het, in ieder geval, als je selfies maakt, dan moet je of een positief zelfbeeld hebben of je moet ontzettend aan zelfpromotie doen of, uh, maar dat is voor psychologen, uh, je moet last hebben van narcisme. Ja. Zo doet uh, onze minister van de Buitenlandse Zaken er veel aan aan selfies van um, Timmermans Dat wordt wel gezegd. Zonder dat ik nou hem een ongelooflijke narcist noem. Maar... Nee, maar dan oh. is het wel een kermis der ijdelheden. Ja, ja. Maar het gebeurt dus van hoog tot laag. En Annetje heeft gebeld. Annetje, jij bent niet zo ja. van selfie, hè? Alsjeblieft niet. Nee, ik ben... Uh, mijn woord is knikkerbolziekte. Want dan ben je hard bezig aan het denken voor andere mensen. En nu, mensen die hebben een ziekte waar hopelijk ooit een goed medicijn of een uh, vruchte of wat dan ook zijn die die mensen kunnen helpen. Want je is je is alleen op jezelf gericht eventueel om leuk aan een ander te zien. Maar dat is voor mij is dat niks. Maar knikkerbolziekte en jouw observatie erover, Annetje, dat klinkt wel heel ernstig. Nee, maar dat is niet. Ja, maar dat is het ook. Het is het ernstig. Je, je zult het maar hebben. Ben je toch echt niet? Uh, dan kun je niet meer doen en laten wat je wil. Leg het eens even uit wat het is. Knikkerbolziekte, dat is een ziekte waardoor je uh, geen beheersing meer hebt over je eigen spieren, zeg maar. En uh, het is gewoon, lijkt mij, afschuwelijk dat je gewoon letterlijk vertaalt. Want dat, uh, dat moet je toch wel doen om te kunnen begrijpen. Ik snap het ook nog niet helemaal, maar ik vind het iets afschuwelijks gewoon... dat je door een, uh, een bacterie of een insect of een uh, noem maar wat dat je daarna door niet meer in staat bent om over je eigen lichaam en je eigen onder uh... Uh, je, hoog, welzijn. Je, benen. je welzijn ja, is... te controleren. Yeah. Nou ja, dat yeah. zijn mensen die niet zo ontzettend zitten te wachten op een selfie. Dankjewel dat je hebt ingebeld. We, zijn, uh, we hebben ook al wat, uh, wat reacties verzameld. Anton die zei uh, dat de vele stupide akkoorden van onze regering misschien um, toe zijn aan het woord zwakkoord, zwakkoord. Tom. Nou, dat, is een oh, leuke, dat is een leuke woordspeling natuurlijk. Hè? Een, een, een zwak akkoord. Uh, dit soort woorden wordt, uh, wordt heel vaak gemaakt. En uh, zo'n woord kan eigenlijk pas inburgeren... als het ook in de media een grote plaats krijgt. En dan moet het, moeten mensen maar afwachten of het wordt overgenomen. Maar uh, het is een leuke woordspeling, nogmaals. Ronald Snijders, jij vond het ook een goede akkoord? Ja, zwak akkoord. Die had zo de halve beter gekund. Ik vind het een, uh, ja, een zwakkoord. Ja, dat klinkt. Maar het is ook een zwakkoord... Uh, waar een acrobaat vanaf kan vallen. Precies. <laughs> Kijk, over, over verschillende betekenissen gesproken. Hier, broer van Nico, ja. broer van Nico heeft uh, ge, gehackje, gehackt naar uh, lijn 1. Hekje lijn 1 voor de, voor de Twitteraars. Mijn favoriete nieuwe woord van 2013 is setfrees. Met S-E-T-H. Setfrees, dat is namelijk de angst om flauwe woordgrappen te maken. Ook een leuke? Ja. Of een beetje oudbollige? Ja. Zetvrees, ach, arme set. Het, maar, ja. Taal, en dan kom ik weer bij Ton de Moot hoofdrecteur hoofdredacteur van Van Dalen... heeft er ook gelet op het boekje van, van Ronald en zijn compagnon... ook iets van cabaret... Ja, absoluut. Dat zie je op dit moment heel erg: dat uh, de, de taal gebruikt wordt om uh, ja, uh, uiting te geven aan creativiteit. En dat is eigenlijk alleen maar heel erg leuk, want dat maakt, dat maakt ook duidelijk dat, um, uh, dat de taal van ons allemaal is. En dat we met taal heel veel mooie dingen kunnen doen. Want zelfs die knikkerbolziekte waar het zojuist over ging, zo'n woord. was er heel ernstig over. Ja. En, en terecht. terecht. Toch, je zult ja. het maar hebben. Klopt, maar doordat het fenomeen zo'n zo naam. Heeft gekregen, is er ook aandacht voor. He, in het Engels, het is een vertaling van het Engels woord Nodding Disease. En het is, uh, het is een ziekte die vooral in Angola en, en de omgeving in Afrika voorkomt. Het is een vreselijke ziekte. Maar doordat het nu een naam heeft gekregen, wordt er ook geld voor vrijgemaakt om uh, onderzoek te gaan verrichten naar de oorzaken ervan. en dus ook naar de behandeling ervan. Dus uh, taal heeft ook die maatschappelijke functie. Maar het is tegelijkertijd, hè, zoals je zojuist zei. het is ook een vorm van cabaret. En uh, in de ene periode is het, uh, het cabaretgehalte van taal wat groter. Zet geijken, maar, dat was toch alweer een jaar of twintig, dertig geleden, heb ik het idee. Ja, dat nou, was ook op de periode dat woordspeligheid heel erg in was. Precies, ja. Ja. En het woordspelig, woordspelig, dat mag ook al niet meer tegenwoordig. Nou ja, dat is wel Het is zo de 20 twintigste eeuw. Maar ja. het is wel, kort inderdaad. is wel weer een woordspeling. En dit soort woordspelingen vind je heel erg veel ook op, in, uh, op, op internet, op uh, internetfora enzovoort. Mensen willen zich op die manier uiten. Die willen laten zien dat de taal ook van hen is. Je laat je persoonlijkheid zien door zelf de taal te veranderen, door zelf betekenissen aan te geven. Nou, dat doet Ronald. Uh, uh, in, in sterke mate door zelf uh, woorden aan elkaar te plakken en uh, er op een verrassende manier. Een, een duiding aan te geven. Het is geweldig om speels te zijn met taal. En, mo en morgenavond moet het ook weer blijken... als het uh, Nationaal Dicté uh, wordt uh, voorgedragen... geschreven door die andere speelse taalvirtuoos... Vir Kees van Koten. Uh, uh, tekenmongol en taalvirtuoos Hans Glok is nu ook aan de telefoon. Hallo. Uh, Hans, Hans, Hans uh, uh, uh, uh, uh, de, de hele wereld is benieuwd naar jouw definitieve selfie. <laughs> Mijn definitieve selfie. Geef jezelf nou eens een ja, gezicht. Dat was een mooie. Ja, er staat een mooi gezicht op de, op de pagina, toch? Ja, zeker. Maar uh, je bent toch nog, nog steeds een grote onbekende. Meer bekende van je, van je taalgrappen en je, en je spreekwoorden... dan um, van uh, uh, het ware gezicht. Hoeft niet voor mij, hoor. Ah, ja. Die foto, dat is gewoon een selfie, hoor. Oh, toch wel? Dat ben ik. Oké. Wat vind je van selfie, trouwens? Eh, uh, selfie's, ja. Dat vind, ik, uh, dat vind ik een prachtig woord, natuurlijk. Uh, vooral vooral de S. zo is wel echt mijn net. Dus uh, de S is toch wel uh, de, de Ferrari onder de meter, denk ik. dat dus, uh, zou ik zelf zeggen. <laughs> ja. <laughs> uh, hoe, hoe heeft volgend jou de taal zich ontwikkeld dit jaar, in 2013? En wat, heb je, wat heeft je vreselijk geërgerd? Uh, nou ja, geërgerd, geërgerd. Uh, ja, ik erger me niet zo snel aan bepaalde woorden, of, uh, maar wat me opvalt is uh, uh, de impact uh, die een bepaald woord kan hebben. Dus uh, uh, bijvoorbeeld als ik hetzelfde woord gebruik in, uh, in mijn tekeningen, maar verder niemand persoonlijk aanval. van, dat het dan toch mensen zijn die zich beledigd voelen, terwijl ik dan denk, het is maar uh, een woord. Noem eens een voorbeeld, noem eens een voorbeeld hoor. Uh, nou ja, even kijken. <coughs> Uh, nou ja, bijvoorbeeld, we nu niet uh, 1, 2, 3 kunnen geven, maar. Of dat wist ik, ja. ik vind Maar wat, dat is dat, dat wel een ding wat ik, wat ik grappig vind: impact van woorden. Ja, van uh, een aantal decennia geleden herinner ik me een woord dat uh, ineens ook door heel Nederland zoomde, en ook volslagen onzin was. Ronald Snijders, ja. die periode werd jij onder andere was ongeveer geboren. Pollens! Ja. Oh ja. Van Sorry? Wim Schippers. Van Wim Schippers, Stond en Boon. Dat is een. Dat woord een, een, een, een, uh, heeft he, samen met Reeds. Reeds, als het heeft, ware. Als het ware een geweldige opgang gemaakt. En is ook jarenlang. In het taalgebruik in zwang gebleven. Klopt, dat is bijna een codewoord geworden. Net als het woord Mieters een codewoord voor de jaren 50 is, is het woord pollens een codewoord voor de jaren 70. Het hoorde ook een beetje bij dat cabaret uh, van inderdaad Wim T. Schippers. Uh, misschien jaren 70, jaren 80, denk ik wel. En toen wij jong waren, tenminste toen ik jong was, was dat een woord dat je inderdaad ook in de, in de klas gebruikt. En nu is het eigenlijk een beetje een archaïsch jongere taal, een, een archaïs jeugdtaalwoord geworden, want het wordt nu niet meer gebruikt. Nou, nou, Henk Hofland is een keer hier in de bus geweest. Het ging over de Amerikaanse verkiezingen. Maar die heeft dan toch af en toe nog wel de geinige neiging... om aan het eind van een zeer ernstige redenering het woord reeds toe te voegen. Precies. Reeds. Dan gebruikt hij dat inderdaad op de juiste manier. Zoals maar is het het... voor een oudere generatie alleen nog maar begrijpelijk? Mm, dat, dat weet ik niet. Zo'n woord kan natuurlijk wel overerven. Dat, dat de nieuwe generaties dat overnemen uh, ja. van de oudere generatie. Is Selfie dus ook niet... Eigenlijk juist een heel erg generatiegebonden woord. Iets voor alleen maar voor de jeugd. Nou je ziet ook als je op Facebook nou, gaat ja. kijken. Dan zie je ook wel ouderen die ja. selfies maken. Dat is niet altijd aan te bevelen. Maar dat is een ander verhaal. Uh, ik denk dat uh, natuurlijk taal uh, heeft met generaties te maken. Maar... Uh, sommige van die woorden die zullen uiteindelijk toch lang meegaan. En bedenk dat de generatie die nu groot wordt. die leeft nog 80 jaar. of, of, of, of misschien nog wel langer. En die zullen dat woord waarschijnlijk hun hele leven. Uh, in ieder geval passief, uh, beheersen. Dus die, die zullen weten wat dat woord betekent. waar dat naar verwijst. Net als dat wij nog steeds weten. Uh, uh, uh, wat pollens betekent. of in ieder geval hoe je dat gebruikt. En als wij reeds horen, dan is dat een soort. dan, dan maakt dat een, een wereld in ons wakker, die een beetje verborgen is geraakt. En dat is dan die wereld van Wim T. Schippers. Ja, Pollens blijft onderdeel van juist van dat collectieve gehuizen. dat is het. En dat zal ook met selfie gebeuren. Dat denk ik, ja. Het typeert in ieder geval, en dan spreek ik de man aan de telefoon ook maar weer aan... hoe vernieuwend het steeds is, Hans Klok. Die taal blijft een levend iets. ja. En jij bent een onderdeel van die vernieuwingen? Of doet het graag? Van die vernieuwing? Ja. Ja. Uh, ja, ja, op zich is het natuurlijk niet echt dat ik nieuwe woorden bedenk of zo. Maar, uh, maar in, ieder geval, ja. in ieder geval nieuwe uitdrukkingen, nieuwe spreekwoorden, noem er eens een. Oh ja, ja natuurlijk. Nee, maar dat is in principe niet echt waar ik me dagelijks mee bezighoud. Maar ik, uh, ik deed mee aan, die wet, aan de wedstrijd paarse Krokodillentranen. Waar uh, twee jonge mannen op zoek gingen naar nieuwe spreekwoorden. En even uh, kijken, ik, ik heb bijvoorbeeld het uh, uh, bijvoorbeeld spreekwoord de beste stuurlijst bal moest ik uh, verdienen, zeg maar. Zodat hij beter zou passen binnen deze tijd en terwijl de beste voetballers zitten voor de tv. Ja. Dus, uh, ja, de beste voetballers ja. zitten voor de tv. Ja, dat zou als een nieuw spreekwoord in zwang kunnen raken, Ton en Boon? Nou, als het maar, algemeen gangbaar, als het maar alge een, een algemeen gevoel weerspiegelt, dan zou dat kunnen. Maar over het algemeen uh, ontstaan spreekwoorden toch tamelijk spontaan. Of mensen kennen ze op de een of andere manier uit hun jeugd. Ik, ik, uh, boer Jan uit Boer Zoekt Vrouw, die zei laatst uh, van een mooi bord kun je niet eten. En dat is zo'n uitspraak. Uh, dat dat moet een spreekwoord zijn. Dat, dat betekent waarschijnlijk zoiets van... Uh, aan een mooi uiterlijk alleen heb je ook niet, uh, niet veel. En uh, dat spreekwoord dat is een, heeft een agrarische herkomst... zoals heel veel uh, oude spreekwoorden. Maar het staat bijvoorbeeld niet in de dikke Dalen. Omdat het dus niet gangbaar genoeg is. En het aardige is dat er ook nog weer allerlei varianten uh, uh, van zijn. Zoals van een mooi bord eet je nooit alleen. Wat wil zeggen als je een mooie vrouw hebt... dan zul je die vaak moeten delen. En als ik hier over de rivier kijk en naar de toren van Varik, daar, prachtig vierkant boven de dijk, dan denk ik aan Kant nog wel kan nog wel ja. ja, het schip. Het is ook een hele belangrijke het, het, bron van nieuwe... Het nieuw... komt ook heel erg uit de praktijk. Maar ja. wordt het ook niet de tijd voor de verkiezing van de uitdrukking van het jaar? Uh, dat, dat zou inderdaad heel goed, heel goed kunnen. Uh, maar dan kreeg je misschien dingen als van over je eigen schaduw heen springen, van een paar jaar geleden, dat, dat gingen politici opeens allemaal doen, of althans, zeiden dat hun collega's dat moesten doen. Ja, zo zijn er natuurlijk wel meer van die, van die uitdrukkingen, die inderdaad ineens een heel eigen leven gaan leiden. Ja, die spontaan ontstaan. Denk aan, hè, we zijn nu hier in de bete, laaghangend fruit is zoiets dat. dat uh, uh, uh, uh, zijn de opbrengsten die je heel gemakkelijk kunt, uh, kunt, uh, kunt, kunt verwerven. Dat is ook een uitdrukking die nog maar een aantal jaren gangbaar is in het Nederlands. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer. Uh, een brug te ver bijvoorbeeld is iets dat we kennen uit, uh, van een film. Uh, uh, maar er zijn ook bijvoorbeeld schrijvers die nieuwe uitdrukkingen toevoegen aan, uh, aan, aan het Nederlands. Uh, we kennen natuurlijk allemaal van Joost van der Vondel. Het leven is een schouwtoneel enzovoort. Ja. Maar bijvoorbeeld Lutje Bert. Uh, een van mijn favoriete dichters. Die heeft Alles van Waarde is Weerloos. Schitterend. Gezegd. Een prachtige zin. Maar dat is bijna een spreekwoord geworden. Maar ook overal zanikt bagger. Bagher. Prachtig. Dan gaan wij het dus, uh, uh, verder niet uitdiepen... Uh, hoewel het uh, <laughs> ook wel regelmatig uh, gebeurt. Ik krijg uh, nog een paar binnen. Uh, eigen, een spreekwoord, eigen haard, eigen meid, goud kwijt. En dan de heer de Jong. Eigen haard, goud waard, eigen meid, goud kwijt. Zo moet het zijn. <laughs> die, die krijgen we net binnen. Ronald Snijders, uh, hoe, hoe gaat het voor jou verder... Met wat? Wat is, het, wat is het woord van 2014? Um, ja, ik zit te denken aan ochtenddirectie. Ochtenddirectie is een bestuurslid dat in vergaderingen s ochtends stijf overkomt. En na de lunch alleen nog slap oude hoort. Oké, okay, heel mooi. Taal blijft zich vernieuwen. Thank het Radio well. 1 Jaaroverzicht. Wieter ook. dat is waar iedereen iets wat opgewonden op wacht. AB Muur